In het zuiden van Jemen zijn zeker 30 Al-Qaeda-strijders gedood, zegt het regeringsleger. Militairen bestookten met gevechtsvliegtuigen en zware artillerie stellingen van Al-Qaeda. Volgens het leger sloegen veel Al-Qaeda-strijders op de vlucht toen hun tanks en panzervoertuigen werden verwoest. Die voertuigen had Al-Qaeda vorig jaar buitgemaakt op het leger.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 Uh, welkom bij de Echte Janne, de radio show van Poonte. Mijn naam is Jaroos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je op EchteJanne.nl en de hashtag op Twitter is Echte EchteJanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800 En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: een allachtoon is een allachtoon. Dus blijf met je poten voor ons allachtoon Ja, zo is het maar net. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. En dat is dus genetisch bepaald. Dus voer jij de wietpas in, waardoor half Maastricht wordt overspoeld met Marokkaanse dierletjes. Maar schreeuw je ondertussen van de daken dat alle buurtbewoners helemaal hartstikke blij zijn. Oh. De aanpak, zoals burgemeester onder de Vrouw van Hoes doet. Dan ben je een ontzettende johan, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En trouwens, laten we nog eens eventjes iets anders doen over een echte johan gesproken. Heb jij trouwens de aankondiging van ons programma vorige week gehoord? Nee. Nou, moet je godverdomme, dit eens horen. Dit was met het oog op morgen. Zo, de slechte Janne. Hoor je dat? Hoor je dat één keer? De slechte Janne. Zo. De slechte Janne. Ah, John me, Janssen van Galen. Dit valt me wel heel erg tegen. Dat van doet toch wel pijn, uh, nou, nou, nou ja, ik, ik ben er ook echt... Nou, dus ja. Ik loop er een beetje op vast. Ik ben echt sprakeloos. Dat is een monument van vaderlandse journalisten... ...zo laag kan gaan kruipen om nou. ons, terwijl we weerloos in de studio zitten... Krijnelijk. ...voor slechte Janne uit te maken. De en, slechte Janne. Hier, daar ga je weer. Ja, je nou, zegt gewoon je nog, je je nog een keer. De slechte je? Janne. Nou, nee, jij trekt volle zalen. Ik. Dat dacht ik. Zo, jongen, Ouwe. jongen. En trouwens, laten we nog meer eens even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte jou. Of Johan. En we beginnen bij de grappigste grappenmaker van Nederland. Nou. Theo Mazen. Een illusionist die laat de hele olifanten verdwijnen op ja. het podium. Ik, ik heb die schaal heb ik, heb ik meegenomen. Ja, Theo dus de PSV supporter Mazen, Die moest weer eens aan het aandacht trekken met een gestolen voetbalprijs. Jat de eerste Europa Cup van zijn eigen clubie, Maar kwam deze week in de wereld uit door met de schaal van Ajax aan. Oh, oh, oh, wat leuk. Theo neemt iedereen de hele dag de mat. Maar is zelf een hele grappige dief. Maar wat blijkt? Hij heeft hem niet eens gestolen. Het was een PR-stuntje. Theo is een hele grappige nepdief. <laughs> Weet je dat ik het bijna niet eens begrijp, zo ingewikkeld als ik het Ja, Jan, maar je vindt alles ingewikkeld niet. Nee, man. maar dit is een goed begrijping. Ajax. Ja, Ajax heeft die prijs zelf gegeven, zodat hij in de wereld rijdt door. Ja. zeggen, hey, en, ik heb hem weer gejat, wat leuk. Hè. Maar moet je nagaan dat je er dus zelf op een gegeven moment moet zeggen: Kijk, ik heb weer een prijs gejat, en dat dat dan niet eens zo is? Ja, ja, nou ja. Nee, goed, ja ik vind het vrij pijnlijk. Is niet, uh, uh, is ons dekst, nou, dat week. is zeker. Johan huh? van de Week. Brr. Nou, Henkie bleek er dan maar. Het is nog nooit, nog nooit zo donkerwest... of het wordt altijd wel weer licht. Dat nou, is het CDA ook zo. ook zo. Oh, ik was nog niet klaar, sorry. Henkie die doet dus een, uh, nou ja... wat ons betreft kansloze gooien naar het leiderschap van het CDA. En hij kwam met de slogan... Eerlijk, helder, Henk. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke goede slogan, Jan... Maar of hij nou helemaal eerlijk en helder is, qua Berlusconi Koning van de, en de Lage Landen. Oh, overigens, hij krijgt wel een nieuwe pony. Oh, krijgt hij een nieuwe pony? Nee, een nieuwe pony! Oh, dat is leuk. Dat is hey, leuk. Zou je trouwens vertellen, deze week voor Ponus heb ik de grote CEO, de grote baas van, van Heineken gesproken. Ja. Van heel eerlijk. kon er helderen. zeker niet om lachen, hè? Parasiteren, noemt hij dat. Open de uh, roem van een fameus biermerk. Precies, en een grote uh, grap is dus, ja. daar zou je denken, Henkie, uh, Spermatinky, die is dus beroemd, hè? En die neemt zo'n slogan over. Dan, dan, dan gaat hij scoren dat staat geloof ik een na laatste in de peilingen voor Echt? de lijsttrekker. Ja, het gaat helemaal en niet goed. En toch denk ik dat hij het gaat rooien. Ik heb er een gek gevoel over. Nou, dan weten we het zeker dat dat niet gaat gebeuren. Gelukkig maar. Nou, wat is Henkie? Ja, een hele joh, joh. Ja, ongelooflijk. Oh, daar komt hij hoor. Na. Nou. Hasnabuasa. Dat vreselijke incident gebruiken om in jouw stuk alle Marokkanen gelijk te stellen aan het Gaius... Ja, het meest hysterische wij van Nederland ging bij Paul en Witteman krijzend vertellen... dat een doodschoppen van een ongeboren baby door vijf Marokkanen... omdat de moeder nou eenmaal van een Marokkaanse afkomst was en zwanger van een neger... een klein incidentje was dat net zo goed zo niet beter door autochtone Nederlanders gedaan had kunnen worden. Dan ben je even gek. Heb je het gezien in je hysterie? Nou, nee, maar het is dan typisch zo'n voorval waarvan ik denk hier buigt iedereen deemoedig het hoofd te zeggen... poepoed, dat is heel erg. En verder moest je er maar niet zo verder doorgaan. Nou, en dit was ook voornamelijk al, van... Al, uh, ja. ja, maar uh, jullie reageerden alleen maar zwaar geschokt... omdat het over Marokkanen gaat. En anders hadden jullie niks van gezegd. Nee, nou, nee, ik dat zeg, dat was ook delen... zwaar geschokt geweest als het 15 geiten waren, hoor. Dat Daar zijn we tamelijk normaal in. Maar goed, in ieder geval uh, zo'n incident... Nee, maak je er heel broos over. En het is volkomen terecht, nou, oh, nou, dan voor de verandering. Even, uh, je hebt gelijk nou. ook. Maar in ieder geval die dus trouwens Dat is trouwens de vrouw van... Uh, Peetje Breedveld, jouw vriend. Ja, weet je. Ja, ze houden maar nou, In ieder geval, Johan to de Toedemaxa. Nou ja, inderdaad. Uh, uh, uh, uh, we hebben nog hoop voor Tove Tibi. Ik heb ja gezegd. Omdat ik de vrijheid van meningsuiting een groot goed vind. Uh, ook wanneer het om iemand gaat die totaal andere dingen. misschien zelfs wel verwerpelijke dingen vindt. Ja, de Arie Boosman van GroenLinks. Je heeft een heel klein stiekem dolkje in de rug van zijn partijgenoten. en de huidige. Uh, zoals je lijst, Jolande Sap geduwd ja is dus ja. namelijk... Hij heeft zich stiekem kandidaat gesteld. We willen er eerst niet vooruit komen. Maar laatste nieuws, laatste nieuws. Vandaag is hij er dan toch vooruit Eindelijk gekomen. uit het kastje. Eindelijk uit het kastje. Nou, nou. Tovik gaat de strijd. Epische strijd. Met Johannes Sapp aan. Om het leiderschap van GroenLinks. Oh. Het zal me een kabaal gaan maken. Het land is er klaar uh, het voor, land Het land is er klaar voor. Dus die, dan moet je zeggen, die man van de week. Ik <lacht> wou hey, zeggen, want dan moeten we even content even in de stijgen zetten. Uh, Tovik, als je luistert. <lacht> Succes, Sorry. meid. Ja. Op echte, echte Jan of Johan echte Jan of Johan echte Jan of Johan echte Jan of Johan. Nou, soms kan zelfs de meest bezeden Tweede Kamerwatcher nog iemand over het hoofd zien. Dank de heer. Daarom dat Lutje Kobi heeft meegedaan nou. in de strijd om het leiderschap van de PvdA. Nou, zijn verleur van de badmuts, maar heeft ons hart gestolen. Dames en heren, onze hoofdgast. Tante Lutje Kobi van de P van de A! Ah! Zo, wow. nou, als je ooit zo aangekondigd bent wikkel, dan weet door wie. Nou, we hebben wel een beetje overdreven, hoor. Overdreven? Nou, overdreven, los. we zijn allemaal in de Londen. Dit was... Dit was, <instyt> was, was, was Roosbal verkracht. Ik stond nog even op de hand erin, maar ja, säger, ik weet niet, hoor. Uh, Lutje, hoe is het? Het is uh, prima, uh, Jan. Wat, Wat ja. leuk dat je er bent, helemaal uit het Friese Noorden. Nou, of het Friesland, hoe heet het daar? Ah, uh, Noordpool. Noordpool. Noordpool. Nee, waar... Je je, je Nee, dat is een grapje natuurlijk. werk werkt Hey Hé, uh, Lutz, het eerste blokje gaan we even de actualiteiten doornemen. Zo werkt het. En dan gaan we straks gaan we hebben over de, van de A en over jou. En de verkiezingen. En over de verkiezingen. En de provincie. En Friesland. En de provincie. Hey. provincie. Zware beroep. Uh, Zware. Uh, en Kaatsen. Onderwerpen allemaal. Ja, zeker weten. Hé, hey, wat we? Ja, en uh, wat doen je nou ermee? Eh. Uh, oh, dat mag je niet zeggen, toch? Nee? Nee, dan krijg je... Uh, Bamsba. Wat ik tegen zeggen? Ari. Nee, dat is ook een Berenburg. Ja, dan moet je er vijf zeggen. Dat is eigenlijk oh, niet. Hoeveel ja. Berenburgen? Hoeveel ken jij bij Rijksdut? dat is natuurlijk wel een stuk of vijf. weten we, te... we jouw Katie, we joust, ja, je ja, ja, dat is een uh, Friese. Het Scootje. Scootje? Ja, ja, ja dat is een toerist. Dat, een dat is een toerist. Dat is ook een Berenburg soort. Oh ja. Oh, nee we er nog eentje? Een beetje mild. Een beetje mild. En hebben we er nog eentje? Nog eentje, dan zijn we er vanaf ja we Dat is twee al. keer, dat al. alleen maar erg. Weet je hoe je Ja, dat hadden we ook al. Ja, nou goed. Nee, ja, we, we, we, we, we, we pakken die. bekeuring. Tovik Dibi heeft nu eindelijk bevestigd... Uh, hij gaat dat doen, hij gaat de strijd aan met Jolande Sap... Nou, we, nou ja, of het gaat in een volledige harmonie. Laten ze, ze de partij nou, beslissen natuurlijk. Nou, ja, he? precies. Maar in ieder geval gaan ze de strijd aan. Ja. Lijkt nee, mij uh, uh, uh, voor wie zou jij zijn als je mocht kiezen. Maar je bent natuurlijk van een andere partij. Dat weet ik allemaal wel. Maar niet het neutrale geluid. Nou, misschien Lutz. daarom kan, kan Lutz wel even zeggen voor wie ze zou zijn. Dat het toch van een andere partij is. Nou, ik ben... Uh... Ik ben wel voor beide, laat ik het zo maar zeggen. Oh, jippel, je Dat ja, gaan ja, we niet ja, doen, ja, ja. we moeten nog veertig minuten. Dat is minuten. geen mooi duurbaantje, hè? Voor, uh... nee, nee, dat is uh, nee. volgens mij de vorige keer ook geen succes geweest. Serieus? Ja, met uh, Rabbele en die brauwe. Nee, nee, even serieus, ik denk... Uh, laat ik het zo zeggen, van, uh, voor wie ben je? Weet je... Uh, Laat ik zo zeggen, ik vind Jolande Zap. Die heeft. Uh, je, je doet het nooit goed als je een heel succesvolle uh, partijleider opvolgt. Hè? De Femke die ging weg op een hoogtepunt, een beetje. Dus uh, Jolanda Zap wordt daar steeds mee vergeleken. Dat is best wel zwaar. Nou, zwaar. maar ze heeft zelf ook wel heel veel verkeerd gedaan, hoor. Maar ik ja, wil dus maar... toch zeggen dat Jolanda Zap nog steeds een onderschatte ik leider is. Ik vind haar wel een sterke, sterke vrouw. En ja. ik denk dat ze gewoon even had tijd en de kansen nog mee hebben. Maar ze is dat toch al best wel anderhalf jaar. En het hoogtepunt van de carrière was nu nog het mislukte toneelstukje met uh, die stekker. Ja. Nou, en natuurlijk het binnenslepen van het Lentakkoord, hè? Oh, oh, we hebben een uh, GroenLinks stemmen. Heel hoe hoe zo en weer. Ja, nee. <laughs> Hoezo? Je hebt wel die hele moet zijn. Ze probeert antwoord te dus, geven. Uh, en voor ze klaar ja. is, zeg je al van. Vrouwelijke leiders, ben je voor Lutz? Nou, oh, als, als, als ze het goed doen, wel. En, uh, nou, vind... doet ze het goed, ja of nee? Nou, ja, ik vind dat ze het wel goed Dus liever uh, Sap dan Dibi? Nou ja, die gaat ervoor. en dat, dat moet hij ook zeker doen. En dat is een hele originele en uh, goede jongen. Gwaar? Maar de garantie dat hij het beter doet dan Sap, heb je natuurlijk nog niet. Nee, zeker niet. Maar uh, hoe, hoe groot is de kans... dat dit een uh, kamikaze-vlucht is? Want Sap, uh, uh, ja, net wat Jan zei... die mm -hmm. heeft natuurlijk dat lente slechts slecht... slechts akkoord slecht, Koto-akkoord /Koto ja. Dus uh, uh, die krijgt misschien wel lof... en die wint daardoor... Daarvoor nou, had ze nog niks goed. gedaan. Ja, het zit een zaak op scherm. En, ja, en Dibi uh, uh, heeft toch wel een beetje achter de rug zo dit beetje bekonkeld. Dus is dat dan... Qua een... profiel op het een van de Mierlanders had toch wel een soort meer groen trihuggerig iemand dan of ik die nu oh, in dat stand... vind... nou, Nee, ik vind maar ja, geen barst uit. Nee, okay. Nou goed, GroenLinks links uh, die gaat denk ik uh, hier uh, als ze verstandig zijn. Tenminste, volgens mij doen ze dat. Er uh, open in en als jij uh, alle twee uh, zeg maar, uh, ja, zich maximaal inzetten om uh, weer herkozen te, of tenminste gekozen te worden, dan kan je er ook beter van worden. En ik denk, uh, ja. we moeten er ook niet al te pessimistisch over doen. Nou ja, we, ja, laten we nou. het in Rotterdam even over andere partijen lutsen, niet ja. over GroenLinks. Mark Rutte die verliest twee zetels in, in de peilingen en het CDA die wint er twee. Dat moet toch niet gekker worden? Nee, je begrijpt er soms ook helemaal niks van. Nou, nee, je hebt gelijk ook. Nee, precies. Oké, okay. prima. Nou, <laughs> Henky Bleker, wat vind je nou van hem? Ja, kom op. Even, Henky Blaken, een beetje Henkie Henkie overkill, hè? Ja. Alles wat je aanzet, zit niet weg. Hij wel een pony, een nieuwe pony <laughs> komt eraan, hè? Nou, hè, jongen, dat zijn toch een weten Henky, met je pony het werk. Ja, wat ja ik, ik weet niet uh, wat hem drijft, maar. Uh, hij, uh, hij zei eerst: van Ik ga alleen uh, als partijleider beschikbaar uh, stellen of ga meedoen aan de verkiezingen. als er geen goede mensen zich uh, aandienen. Nou, dat blijkbaar dus zijn En dus Blijkbaar niet... is dat zo, want ja. hij, heeft mee, of hij doet mee. Maar ja, hij staat er slecht uh, voor in, uh, in de peilingen. En ik denk dat dit. Hij ja, had het natuurlijk niet verwacht. Hij had gedacht dat hij meteen een gevierde man zou worden, volgens mij. Nou, hij heeft zich in vergist. Zo, dus hij denkt beetje dat je beter uh, is dan uh, het, dat hij. Uh, dat het het is een effect, zeg maar. Nou, nou dan kun je de uitslag niet van pas, Dirk. Dus, dat was tweede. Ja. ja, best wel goed. En, ja. en, en, en, uh, ja. en, en, en hij staat er wel ja. heel slecht voor. Ja. Maar volgens mij was het al heel, op heel veel uh, onderdelen... Hier het lutz kobe effect Op heel veel onderdelen was zeggen. het toch wel... Nee, Lutz-Jakobi een heel andere effect. Toch wel <laughs> heel erg graag... Zie je hem Groot, graag? De, nee, dat hij wel heel erg graag de grote man van het CDA wil worden. Ja, dat wordt lastig met je 1,32 meter. 32. En als je op een gegeven moment... Uh, ja, ik, ik denk dat hij zich uh, ook vergist heeft in dat uiteindelijk wel zijn, zijn aanzien volgens mij in de loop van uh, zijn staatssecretarischap uh, aardig uh, van hem op, afgedreven ja, is. Ja, het ging toch niet goed. Zich. Een zeg. Het enige waar we op een gegeven moment over gesproken werd was dat hij een leuke vriendin had en de was hem. En voor de rest, ja, briefjes. Ja, een briefje met ja, Mauro, dat over, is ook uh, niet handig. Uh, ja, hij heeft het niet goed gedaan. Ah, joh. Ja, joh. Nou. Ik denk, ik, ik ja, denk we niet het dat het het gedaan is. Het is wel duidelijk. Ik denk het ook niet. Te laten. Nou, Zullen nou... we de rubriek buitenland er even bij pakken, Jan? Uh, pak even in, uh, in de knipselmap uh, de, de rubriek buitenland. De rubriek buitenland. De, de, de, de, de Grieken, de, Grieken de, de, de zeven pogingen nu al achter de rug of zo. Tot om, om tot, tot wat de regering te komen, gaat het maar niet worden waarschijnlijk. Uh, we moeten ze nou, de Spiegel zegt dat ze, er, dat ze eruit moeten, eigenlijk. De Duitse. Tijdschrift, een gezaghebbende, de gezaghebbende Duitse tijdschrift zegt... Roos. en nou klaar, dag Acropolis, <laughs> tot ziens. Roos. Het is mooi geweest. Moeten we dat nou niet... Ja, ik bedoel... ja dat, de, de kans is best groot dat dat gaat gebeuren. Oh. Dat, is dat ze eruit geflikkerd worden of dat ze eruit stappen? Nou, dat ze eruit... Stappen, denk ik. Ja. ja, en dan betekent dat dus dat wij niet meer hoeven te betalen, zou je zeggen. Ja, maar we hoorden dus dat wij de herstelbetalingen voor de Griekse economie door blijven storten... terwijl ze dan afscheid van de EU hebben genomen. Dat vind ik toch wel schattig. Nou, ik denk dat daar nog wel nodig over gesproken zou worden. Hoe denkt niet? de PvdA erover? <laughs> de PvdA heeft natuurlijk altijd uh, heel erg ja, gepleit. En dat doen eigenlijk uh, de meeste partijen op uh, PVV na en de SPNA. om uh, zoveel mogelijk toch ja, de monetaire unie uh, zeg maar, uh, sterk uh, te maken. En wat er uh, in ieder geval de hele tijd uh, is gebeurd... en dat is nu, nu, nu een andere situatie dan vorig jaar zomer... dat uh, de, de positie zeg maar, uh, van uh, iedereen die geïnvesteerd heeft... en uh, er geld in uh, had zitten en zo... dat is natuurlijk allemaal wel in de rustige vaarwater gekomen... Iedereen en, is de rijk uitgesteld. En, nou, ja. en, en de gevolgen daarvoor zeg maar, zijn uh, minder groot. Maar uiteindelijk zijn we er allemaal bij gediend dat het een eenheid blijft. En, ja. uh, dus eruit. Dus ja, nou, wat er nu politiek gezien in Griekenland uh, gebeurt, daar zijn we natuurlijk allemaal niet blij mee. Nee, begrijpelijk. Maar dat toont ja. wel aan dat de meerderheid van de Grieken er ook geen zin meer in hebben. En ja. ik vraag me af, is er. Is Te de, veel bezuinigen? Is, ja, uh, precies. Die hebben niet zo'n ja. zin in die bezuiniging. Ze hadden wel zin in uh, uh, dat geld. Maar. Um, Waar, wat is precies de PvdA-positie? Willen jullie dat ze eruit stappen? Of zeggen jullie, blijf maar bij ons... Nee, wij willen gewoon dat de uh, gevolgen niet uh, zodanig groot worden... dat ja, jij en ik, degene die nog uh, echt maar, uh, het geld op de bank heeft staan... dat uh, wij daar niet heel veel geld voor moeten betalen. En dat uh, de de euro niet omvalt. Nee, maar gaan we Want dat het niet we verder zien. Maar als, als ze er, er nu uitstappen? Het, is, ja, die mensen die gaan naar de stembus, die, gaan in in, december, die ja. kon je aanzien komen... Die, gaan, die willen allemaal niet bezuinigen. Dus één grote puin dat komt nooit meer goed. Zwart geld. In Spanje ja. ga je het ook zien ja. natuurlijk. Op, eh, vandaag ook in Madrid, de pleintjes met protesterende mensen ja. tegen de bezuinigingen. Eh, niemand schijnt er veel zin in te hebben. Je ziet het groot verschil tussen de economieën... van de Noord-Europese landen en de rest... En daar zie je ook echt een uh, scheiding in komen. En uh, wat daar uiteindelijk de gevolgen van zullen zijn... maar waar we allemaal wel belang bij hebben, is een sterke euro. Ja, maar... De, de, maar, maar, maar dat de, geeft ook veel welvaart. Dat weet ik en dat is ook onbegrijpelijk ja. dat we een sterke euro ja. nodig hebben... en dat het lekker is dat we weer allemaal uit die recessie komen. Maar moeten die Grieken er nou uit of niet? Nou, beter van niet, maar als het onvermijdelijk wordt... dan is denk ik... Uh, uh, Griekenland zal gaan, maar dan is ook te voorspellen dat er mogelijk nog meer gaat volgen. En dat heeft wel heel veel gevolgen voor Europa. Ja, en de grote grap van... is dat ze dus uh, uh, in Frankrijk net uh, uh, ongewogen voor rood hebben gekozen. Mm. Ja, Dus dat, uh, die Duitsland economie gaat, gaat, gaat ook instorten. Duitsland gaat volgen. Duitsland gaat volgen? Uh, Hoe bedoel je? Nou, daar heeft vandaag rood ook uh, aardig gewonnen. Oh ja, in, ja de, in, in, in, in, in, in, in dat Ja, en dat was Noord-Rijn-Westfalen. En, daar, en daar, daar komt dus de sociaaldemocratie ook aan de wind. Zou je nou, zeggen? Er kunnen Daar kan Griekenland net zo goed erbij blijven, dan zitten we allemaal in dezelfde vaarwater straks. Nou, kijk, ik denk dat het vooral mee te maken heeft van hoe ga je. Met z'n allen. <laughs> hoe Met ga je de economie weer sterk maken? Ja, nou, niet nou, en, nou, en nou, door we... even meer uit te geven hoor. Ja, lets. nee, maar waar we nou allemaal van in de, in de stress zitten, is natuurlijk van. Uh, dat we de, de, iets wat gewoon ten tijde van dat de uh, euro is gekomen, uh, verzuimd hebben, dat de landen uh, zich aan de regels geen, geen harde afspraken hebben gemaakt. Maar vind dus, je dat? Dat landen zich aan de regels moeten ja, houden? Ja, natuurlijk moeten er landen zich aan de regels houden. Maar dan ben je dus houden. ook voorstander van 3% begrotingstekort. Ja, maar het gaat er wel om op dit moment. Ben je er wel voorstander van 3%? Ik ben tuurlijk, Er is niemand tegenstander ja, van, me. maar nee, nee, het maar gaat er wel om. Het gaat bij de PVDA volgens mij om dat op een andere manier gefinancierd moet worden. Het gaat erom hoe, uh, hoe je het uiteindelijk uh, in de uitvoering zet. En nee, wat, maar wacht even. Maar, wat je vooral moet doen is je economie weer sterk maken. En de 3% is, is de norm, is de richtsnoer. Maar het gaat er wel om of je dat nu zeg maar, uh, ja, haalt met puur boekhoudkundig van ik haalde 3%, of dat je hem zo naar danig haalt, dat ja. je zegt van ik, ik ga er mee, ik ga daar hervormingen in maken, ik maak mijn economie zodanig sterk dat ik zeker Begrijp weet ik. dat ik weer vooruit ga. Maar dat is wel een dus beetje zoiets ik... dat we afspreken dat je honden mag rijpen weg en dat jij zegt, nou ja, als je dan een beetje je best doet en je rijdt 112, dan is het ook wel goed. Nee, afspraken zijn afspraken, 3% is 3%. Ja, dus houden we ons aan de afspraken of niet? Ja, en gaan we ons land uh, kapot maken of niet? Dat is een uh, wat speelt. Gaan ga wij ons land dan, en, en in ons land is het op dit moment heel erg belangrijk. En het Koenigse akkoord, het viel net al even. Daarvan weten wij we ook niet eens uh, van hoe het gaat uitvallen. Het uh, CPB kan het niet eens doorrekenen. Zo uh, zijn er uitspraken blijkbaar. Dat is een beetje vaag, is het allemaal. Dat is hartstikke vaag. En waar wij heel erg op uh, sturen, is dat wij vinden dat je tegelijk... dus dat je de discussie hebt over waar gaan we uh, zeg maar minder uh, geld aan uitgeven... waar gaan we geld halen. Maar dat we het zo doen dat onze economie weer vooruit gaat... En dat dat onze werkgelegenheid weer opgekalificeerd opge wordt. Nou, die kansen die in nieuwe technologieën, nieuw werk, ja. uh, uh, uh, ons onderwijs weer vakgericht te maken. We moeten we ons bezig zijn. Al die omslagen. Ja, en dan moet je het niet alleen over 3% hebben, maar dan moet je het elke over de hele samenleving hebben. Heeft u het ook zo erg dat Boezek Vrouw weer is begonnen? Dat is een programma. Ja, ik kijk er nooit naar. Nou, heel goed, Rut. Ja. Uh, we gaan even wat anders doen. We gaan ja. straks met je ja, praten. Ja. We krijgen namelijk nu de bijdrage van mijn, mijn lieve vriend. Ah. alles hier, mijn, ah. mijn poepie. Het is namelijk tijd voor La Villano's. Het kon natuurlijk niet uitblijven. Gerommel in het liefste meisjespartijtje van Nederland. GroenLinks heeft niet kunnen profiteren van een, zoals ze zelf graag zegt... knetterrechtse coalitie. Liever gezegd... Anderhalf jaar hebben ze geroepen hoe slecht Rutte 1 was, zonder enig resultaat. Nou ja, het resultaat was een halvering van het aantal zetels in de peilingen. De club bestaat louter uit lieverds. En daarom staat er natuurlijk ook een lieverd aan het roer. Jolande Sap is een skeetje. En een hele lieve leukert. Precies wat de partij ook is. Lief en leuk. En waardeloos. Want Sap bakt er helemaal niks van. Dat vinden mensen binnen de partij ook. En daarom komt het ook niet als een enorme verrassing dat er iemand op zou staan om Jolande een enorme schop onder haar lieve kontje te geven. Het is Tovic Dibi geworden. Een leuke, lieve Marokkaanse jongen. Een echte skate. Hij is de Arie Boomsma van de linkerkant. Lief, leuk en nog vreselijk in de kast. De vraag is natuurlijk of Tovik de boel wel kan laten opleven. Of mensen behoefte hebben om op GroenLinks te stemmen omdat Dibi de baas is. Ik betwijfel dat. Tovik is zoals gezegd heel leuk en lief maar hij spreekt voor geen meter aan. Hij is namelijk ook een zachtgekookt ei, net als Jolande. De hele partij is een zachtgekookt ei trouwens. Een beetje liberaal, maar niet echt. Een beetje socialistisch, maar niet echt. En een beetje groen, maar ook niet echt. Tovik is een beetje Marokkaans, maar niet echt. En een beetje gay, maar niet echt. En een beetje zeggend, maar niet echt. De gedroomde leider dus voor dit partijtje. Maar meer zetels zal het zeker niet opleveren. Werk. Echt sterk werk. niet slecht hoor. Hé, hey, en uh, daar stond ze dan, tussen de intellectuele wonderkinderen van het Salon Socialisme, Lutz Jacobi, onze hoofdgast, en de belichaming van de zorgzame sociaal de heldin van de echte werkende man, waar het allemaal mis is begonnen. We praten met haar verder over haar mislukte greep naar de macht. Jan. Lutz, wat bezielde je nou? Ja, wat ik er, uh, ik, ik ben mee gaan doen aan uh, dat... Uh, aan die verkiezingen, omdat het al uiteindelijk heel veel mensen uh, in, uh, in mijn uh, omgeving, zeg maar, uh, tegen me zeiden van, jij moet, uh, jij moet mee gaan doen. Iemand als jij, die uh, toch wel heel anders in die politiek staat, niet van die, uh, zeg maar, uh, deftige, uh, deftige pakken, uh, de politiek bedrijf, maar gewoon vanuit de mensen en met de mensen. Dat soort mensen willen wij daar zien. Nou, toen dacht ik van ja, ik heb ze misschien wel een beetje gelijk ook. En ben je later nog boos geworden op die mensen uit je omgeving... dat ze dat tegen je gezegd hebben? Nee, dat ook niet. Maar weet je, ik heb er, uh, ik heb er heel veel uh, plezier aan beleefd. Elke keer een volle zaal. Maar heb je nou niet ook, een, en dan het gevoel... sorry dat ik je onderbreek, maar je zegt het eigenlijk zelf... dat je denkt van shit, er is helemaal geen aandacht meer voor mijn soort politiek. Want die mannetjes nee, nee, ja, ja. die wandelen zomaar over me heen... en ik eindig roemloos als laatste... Ben je, Dat moet ja, toch een tikkie geven? Dat is hetzelfde verhaal als die 3%-discussie zo net. Van als je puur kijkt naar uh, de, het percentage... Zeg van, ja, dan had er wel een paar procentjes meer bij gemogen. Maar als ik zie naar de... Nou, uh, de, de, de, de, de, de fanmailen die ik er allemaal van gehad heb, ik me nog uh, doen om het uh, okay, zo van dus weg je te de, werken. Het, het wel duidelijk. Allemaal hoor. van die uh, mensen van, nou, zulke figuren als jij uh, meer in de politiek zit, dan vind ik het wel weer. Uh, maar, maar veel fanmail, maar uh, onder die fans zaten weinig leden, want je had uiteindelijk 2,3 van ja, de leden. Ja, daar zaten inderdaad ook wel heel veel mensen bij die zeiden van, nou... Uh, ik ben niet van de P van de A, maar ik ben wel heel erg voor u. Nou, heb je de indruk dat, ze, dat, dat die mensen, die andere vier, zeg maar... Of het establishment zich nou iets meer aantrekken van jou soort politica? Uh, nou, niet meer of minder dan daarvoor, denk nee? ik. Nee, zo is dat niet de bedoeling dat, dat ik, ze dat een beetje meer zouden doen? Ik als ik ben. Uh, dat verandert er ook niet van. Maar ik heb wel ook tijdens de verkiezingscampagne al... toch wel aantal keer het idee gehad van... hij loopt toch wel een beetje een andere toon aan te slaan... dan ze in het begin deden. Dus ik dacht van, okay. Ze nemen toch wel wat ideeën van me over, of de stijl. Was is ook misschien een, een beetje een, uh, een schreeuw om aandacht van jou? Kijk, maar net zoals die mevrouw Torenburg van de CDA... meest meeste mensen kennen haar niet... en als je dan kandidaat stelt... En, en je bent op het podium en dan doe je ineens keer mee. Dan sta je dus ja. in de picture, dus je zet jezelf in de picture. Dan niet verkeerd, hoor, want ik bedoel... Ja, en waar je voor staat dan, he? als zo Ja, dat is wel ja. ook zo, maar ja. je, komt ook, je zet jezelf ook even neer. Ik bedoel, niemand komt hierheen om Lutje Kobe heen. Nee, maar wat, wat is uh, of aandacht? Ja, als je in de politiek zit, heb je aandacht nodig... om je, om je boodschappen en om je, je zaak uh, aan het licht te brengen. Maar ik vind ook wel een beetje, beste uh, Janne dat heel veel mensen ook niet uh, zitten op te letten. Hoezo uh, niet bekend? Ik zit al uh, zes jaar in de kamer. Uh, ja, we maar, hebben maar de ja, in we hebben er nogal een paar op, zo hebben we er <laughs> ja, niet precies. nog een paar. Ja, ja, zit maar, je gewoon niet op te letten? Je was een backbencher, hoor. Tot, uh, tot... je? Nou ja, tot die tijd kende ja, men je ik, niet. Kijk, dat heb je met... Ja, maar wat, wat, uh, wat een Haagse journalist een backbencher noemt... vinden andere mensen soms juist helemaal niet. Ik doe uh, onderwerpen natuur, water, uh, landelijk gebied, homo, oh. uh, dat soort dingen. Ja, ja precies. En dat zijn niet de zaken waar je uh, wekelijks mee in de telegraaf staat ja, of uh, het journaal haalt. Nee, nou, met water maar dan, maar er moet wel zeggen, een, een stuk deel van het land mee vol lopen. Uh, ja, ja. ja, precies. Maar dat zijn. Het is een goed ding. Precies, maar de mensen waar je uh, heel veel uh, mee voldoen hebt... daarbij. ben je gewoon een hele bekende worden, dus... Dat vind ik me een beetje betrekkelijk allemaal. Hey, dus als je, als je, nou, wie had jouw voorkeur? Je zou er even niet mee rekenen. Wie mijn voorkeur had? Ja. Nou, dat denk ik toch uh, Diederik. Uh, ja, ja, ja. ja omdat, omdat hij het ja, meest hij is... links is van het zootje. Ja, nou, hij is ook nog eens een keer al uh, heel lang zeg maar, uh, ja, aan het uh, warmen. Hij is al voor zijn tweede keer hè, dat hij voor partijleider uh, ging. En ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat met verven... En ook, nou, uh, dat ook een goede maar, visie. Uh, jij niet een beetje, vind je niet een beetje sp? Ja, maar dat is lustig ook. Nou, dat is lustig. Nou, ik ook denk, een SP? Uh, dus wij staan voor de sociaal-democratische En dat, dat is hier een belangrijk ding: is dat je de solidariteit van de mensen, dat we daar een beroep op doen. Echt, dat dat je economische uh, indelingen, economisch denken beïnvloedt. Zeg maar uh, beïnvloed. maar uh, en heel veel onderdelen daarvan. Er zijn ook, uh, zeg maar, de koers die ook de Socialistische Partij heeft. heeft natuurlijk ook veel van de oude sociaal Ja, zij hebben het een beetje overgenomen. Ja, ik, zij waren op een gegeven moment echt het rode spul. En jullie waren een beetje ja, meer grachtig spul geworden. En daar is deze, dus met deze nieuwe koers, met, met Spekman en, en met Samson, maar ook met Lucje is daar een nieuwe koers, namelijk nou, ja. weer de, de, de rode ja. linkse koers? Ja. En is dat Heeft, ook, is is dat ook dat een beetje dat met de commercie, commercie te maken? Ja, in, ieder geval, in ieder geval wel een koers waarbij je, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld gezondheidszorg... waarbij je zegt van nou, de heilloze marktwerking, zeg maar, heb ik het echt al mee gehad op die terreinen. Ja. Uh, ben je ook voor het nationaliseren de, van ProRail? Nou, ik denk wel dat het belangrijk is, Er geldt bij heel veel onderdelen van aspecten van marktwerking, dat wij... Als klanten, zeg maar, er geen last van moeten hebben van, uh, bij wie het uh, Ja, dat hebben we nu wel. Maar ben je en dan we... voor het nationaliseren van pro Ja, ik ben er wel voor. Want ik, ik vind wel dat... Uh, laat ik zo zeggen, dat het nationaliseren is weer een middel dan. Maar dat het belangrijk is dat de overheid... want er zit ook heel veel geld van de overheid in... dat hij haar zeggenschap daarover heeft. Ja en, hoor, dat, dat was er eentje, Dat zijn nou weer de dingen. Gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de jongen, het is niet te geloven... maar de P PvdA uit de mond van Lutje Kobi... is voor het voorstel van uh, Charlie Abtroot van de VVD... Nee, om ProRail te nationaliseren. Dat zeg je weer niet goed. Zeg ik het niet goed? Zeg zei het al net? Nou, ja, Charlie Abtroot uh, zegt maar, uh, dat er een staatsbedrijf uh, van ze willen maken. Ja, dat heet het als je iets nationaliseert. Uh, nou ja, precies, maar... Lutje, we moeten we nou even terugspoelen. weet twee seconden al geleden zijn, al dat je, je voorstander bent hoor. Dat zeg je weer niet goed. zeg ik het niet goed? goed. Ik ben er voorstander van. Ik zeg het niet graag hoor, want ik vind... Maar dit zei je inderdaad. inderdaad. Eh? Ja, ik geef je al wel wel wel heel graag ongelijk. Maar in dit geval... We ja, zitten een beetje van... diep in de nacht. Ja, maar... ja nooit. Uh, uh, ik wil en niet heel veel vervelend doen. Maar gewoon, gewoon oh. Oh. Hey, we kunnen het gewoon... Dit is allemaal opgenomen. en We kunnen het oh. knappen. Met zes videocamera's Jij oh. zei net, ik ben inderdaad dan voorstander. Ik ben nooit voor iets wat oh Charlie Abdo trots voor is. Nee, dat is geen politiek. Maar jij zei, ik ben tegen de heilloze marktwerking. Ik vraag je dat en jou ben je dan voor het nationaliseren van broodel? Zeg je ja, oh. maak ik een scoop? Was zeg je nee? Nou, ik zei ja, kom maar. Is nou ja, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Haha, hoe is nou? Wat, we zijn aan het draaien. Nee, kom ben je? bent er niet bij de CDA? Nee, doe don't even. Nee, ik hoorde het nee. zelfs hetzelfde, het het even terug, zelfs de vakbeweging vindt het een idee. Hè? Ja, ze rode vakbeweging. Ja. Ja. ja, nee, maar jongens, weet je wat het om gaat? Is dat je uh, met alles wat wat met dat heeft een gezonde zorg, maar dat speelt ook bij de NS Pro prorail Dat daar veel overheidsgeld zit waar de overheid zelf geen zeggenschap over heeft. Nou, Wat heel erg belangrijk is: dat ze. Ja, 100% staatsbedrijf, natuurlijk. Alleen daar nee, heb je nee, er nee, even nee. over te vertellen. Dat het belangrijkste is dat je weer aan de knop gaat draaien. Waarbij je uh, hard zeg maar, de, op stuurt dat het uh, werkt als een eenheid. En tussen ProRail en NS is het de hele tijd gezeur geweest. Uh, de ene uh, zeg maar, zit te bezuinigen op het onderhoud, en de andere die, uh, die heeft er last van, om het zo maar te zeggen, met alle ellende en van Dus die niet met elkaar. Dus de overheid moet er dus, uh, zodanig op sturen. en uh, wat voor middel zij daarvoor kiest, maar zij moet weer aan de knop van de zeggenschap komen. Ja, als en daar, al daar, daar een nationalisatie voor en nodig Daar gaat het om. Hé, hey, nog even, we gaan weer ja. even terug uh, naar de, naar de uh, verkiezingen uh, van jou. Uh, vond je het niet een beetje mager, uh, de scoren van jou? Ik vond het echt een beetje mager. Ja, jammer, hè? Nee, maar, maar waar kwam dat dan door? <laughs> ik... Uh... Nee, maar 2,3 procent, dat sloeg helemaal nergens, op. vond ik zelf, hoor? Nee, maar ik denk dat, uh, als ik kijk naar, de, naar alle reacties die erop zijn... Je, je moest toen kiezen van uh, 1 tot en met 5. En uh, dat mensen niet hebben gekozen... Ik vond sowieso al dat, uh, dat iedereen een mager vanaf kwam... behalve uh, Diederik Samson, dus uh, hulde aan hem. Ja, hij had een uh, 49 geloof ik, hè? Nee, 53 procent. Oh, 53. En, en uh, ik had er 32, en, geloof ik. Zeg maar. Ja, maar als je kijkt naar de, de percentages... Uh, Matthijs van Dam, die al over de 10 jaar, volgens mij... 3,8... Ja, rond de 3% zit, uh, met de statuur van hem. Uh, nee, we hadden al staatssecretaris geweest en alles. Dat, ja. Volgens mij oh, nee. 7,8%. Dan zijn dat hele, zeg maar, minieme percentages. Maar diezelfde ja, mensen... Je is rationeel gestemd dan, blijkbaar. Ja, maar diezelfde mensen kunnen... En dat hebben wij uh, niet uh, teruggekregen. Want diezelfde mensen kunnen wel heel vaak twee. Of drie zijn gezet. Ja, en ik, ik ben er zelf heel uh, tevreden mee. Het schijnt dat ik hoge percentages uh, twee heb gekregen. Ik denk van, nou ja, dat vind ik toch wel, uh, wel mooi... Ja, begrijp ik, maar als je, als je, als je, als je lijsttrekker wil worden... dan ben je natuurlijk niet tevreden met 2,3 van de stemmen. Nee, maar je doet mee om uh, uiteindelijk de wedstrijd... Uh, zeg maar, om daar plezier van te hebben... en er uh, een mooi spel van te maken. En wat er dan uiteindelijk uitkomt... ja, daar moet je, moet je maar mee doen. Over spel gesproken? Ik ben niet... Uh, oh, bruggetje, bruggetje, bruggetje, We hebben last van een bruggetje, bruggetje. Ik, hoor. Ja! Nou... nou. Plut, onderbreek je even voor het volgende. Uh, wij willen namelijk graag een keer een echt Janet-t-shirt om de ronde borsten van een vrouwelijke luisteraar zien, lees ik hier. Dus, dames, je kunt bellen, want we laten je gegarandeerd winnen uh, met het. Uh... Eén quote. -spel. Drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen-radio-spel. Nou, ja, ik leg nog één keer uit in dit je straks door krijgt. Zitten Drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie? Dat is natuurlijk de vraag. en 21. als je ze herkent en de winnen krijgt het enige echte, enige echte, enige echte, echte Jannenspel. En we wilden dat dus een keer bij een vrouw aandoen. Ja, dus uh, vrouwen van Nederland, is, bel uh, uh, als je gehoord hebt welke drie nieuwsfeitjes in dit citaat zitten. De Duitse bondskanselier Tovik Diebis is nu alsnog opgepakt. En was veroordeeld tot drieënhalf jaar cel voor een gewapende overval. Nou, nou, je, ho ja, je hoort nou, de clipjes nou, nauwelijks. Nou, nee, dat, dat is echt je, je hoort, we soort... het één zinnetje. Knap hoor. nog één keer dan. De Duitse bondskanselier Tovik Diebi is nu alsnog opgepakt. en was veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor een gewapende overval. Je verwacht het toch niet hè, dat, dat, dat Tovik Diebi de Duitse bondskanselier is? Nou ja. In ieder geval, uh, uh, uh, uh, uh, oké, okay. mannen mogen ook bellen. 0800 ja. Iemand? Dit is een overigens zeer doorzichtig marketingstunt om onze vrouwelijke luisteraarsbeest een beetje op te krikken. Uh, die dus krachtig faalt tot op het moment. Ja, ik dacht, we gaan dan eventjes met de, met de, de, de vrouwen, hè? dus, ja. dus de, de vrouwenlijsttrekkers, de, de vrouwen... De, Als hier nou nog Wiener de... achteraan komt, dan is het goed. Maar nee, dus nee, Ed... Nee. Uh, Ed? Ja, nou ja, vooruit er maar. Ed? Ed? Ed? Hallo. Dag Hallo Ed? Ed voordat de radio terug Oké, okay. hoe is dat de Jan ja, ja, gaat lekker Ed, met jou ook, gaat ook lekker. Ja. ja, ik ben geen vrouw, hoor, maar ik denk ik zal toch wel bellen. Ja, nee, ik zie gelijk ook. We zijn met iedereen maar hartstikke even goed blij hoor. Dat is sowieso ook weer. Heb je de, de antwoorden, Ed? Weet je de antwoorden? Ja, ik dacht uh, Merkel, die uh, de, de club van haar, die heeft verloren in uh, en Westfalen. Ja, die is goed already. ready. En er is er eentje bij, die is naar... Uh, Zoveel opgepakt, die moest nog zoveel jaar zitten. die is ook goed Ed. Op de boomer, hè. Ga En dan euh, september oh, nee. ja, 2 gaat, euh, joh, joh. Joh. Joh, nee. Nee, mee met de GroenLinks. Ja, hoe heet die ook alweer? Ja, ben ik op die naam geweest. Nou, ehm... Je weet wie bedoelt, wie bedoelt, wie Ja, Nou, helemaal goed Ed. Ik zou je vertellen, normaal geven we dat ding weg naar één goed antwoord. Want je zouden drie goed. Goed zo. Verdrachtig, gefeliciteerd. En hij komt eraan. Dankjewel. Oké, dag Ed.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 Enough. In other words, it's a -E meaning of this thing called love. Are you up on this? If something you can get up, a hug and a kiss. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for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 Sexy motherfucker. Hornstel, please. Nou. Leuk, en thema plaatje. Ja, hoor. Wat is was. Uh, sexy motherfucker. Gisteren, moeder, uh, moederdag natuurlijk. Jan, heb je nog iets gedaan voor mevrouw Rooseni, hoor? Ja, ik heb uh, bloemetjes langsgebracht. Echt waar? Ja, maar toch wat? Nou. Kijk, het is altijd zo met, met, met, met, met, met vaderdag en met moederdag. Uh, dat is natuurlijk vreselijk. En, en, en je wilde ook eigenlijk helemaal geen zin en Je wilde er eigenlijk niet mee doen. En mijn moeder en mijn vader zeggen dat. Kind, ah, laat ja. toch doen zitten. Laat toch hangen, doen de toch helemaal niet. Totdat je het niet doet. Nou. Jezus. Nou, ja, ik heb toch wel de theorie dat elke dag moederdag is, hoor. Maar hoe meen je dat nou? Ja. Waarom? Nou, ja, ik, bedoel, ik loop het hele jaar loop ik met de, de potenbeleid voor, voor, voor, voor, voor vrouwen. En, en de kopen maar voor je moeder? En, en, en, ja, nou ja, goed, de moeder van mijn kind dan, hè. Oh, dat is niet en je moeder, weet, ja, dat, dat is je vrouw, ja. ja, ja en je krijgen we nou, zeg? Ja, nou, ja ik, ik vind dat toch zo, Ah, ja. je ik ben er klaar mee. Nou commerciële dieven zou je doen Oh, ben je nou weer kwaad op me? God. Nee, helemaal niet. Kabouten zijn te zwaaien namen. Dat wil ik niet snel genoeg doorgaan, het volgende onderwerp. Nou, dat nou, vond niet alleen de kabouter. Oh, nou, dat wil jij ze anders even doen. Nee, doe jij maar. ik ga dat er ook, hoor. Gewoon kappen namens nou, je elkaar hier. Nee, het is een heel belangrijk namelijk dat vannacht... vertrekt ze naar het verbaku. om onze Baku? nationale eer te verdedigen in Azerbeidzjan bij het eurovisie Festival. Althans, eerst op 24 mei... Ja, ja. in de tweede halve finale. Oh, spannend. Dan hopelijk, misschien, je weet het maar nooit... 24 nou, mei, de en... finale. Dames en heren, onze Indiaan in bange dagen. Een hele goede nacht in Gio en Goedenavond. Alles ja. goed, Joan? Ja, met jullie ook? Ja, lekker ben je er klaar voor, meid. Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb er heel veel zin in. Het is uh, spannend, maar uh, ik, ik heb er echt heel veel zin in. Ja, je pakt zo het vliegtuig naar, uh, naar, vliegtuig naar Baku. Baku, hè? Baku! Ja. Waar ligt dat man? Ja. Vrouw? Ja, in de ja dat ligt uh, <laughs> in <laughs> Azerbeidzjan. Waar? Azerbeidzjan. Waar is dat ja. Oh, heel ver weg toch? Ja, dat is, ja heel uh, ver weg. Is dat niet gevaarlijk daar? <lacht> nee, voor zover ik weet is het daar niet gevaarlijk... maar daar komen we zo snel mogelijk achter, denk ik. <lacht> ik ben er morgen altijd. Hé, hey, maar, Joan, voor we verder gaan... Hè, moeten we die hele corrupte Oost-Europese zoon... niet gewoon boycotten met z'n allen? Die stemmen altijd voor elkaar... Ja, en wij krijgen het nooit, daarom stranden we altijd in de halve finale. Moeten we gewoon hier thuis blijven, ja, of vind je, jij. Of je moet de meest gekke dingen doen... als je echt hele gekke dingen doet, dan kan je nog uh, kans maken. Ja, als je Joan ziet wel gekke dingen doen, hoor. Ja, nou, dat is waar ook, trouwens, Joan. <lacht> Nou, ik, ik, zo, weet je, ik geloof dat als mensen gewoon je liedje leuk vinden, dat het wel goed komt. En nee, Joan, dat is ja, niet, dat je dat je is niet waar. Hey. Wel lief en zo, maar, ja. maar wel een tikkie neef. Ja, ja, als er een van de brullende oostblokkers staat te gillen, dan, dan, dan, dan, worden, dan gaan ze allemaal op elkaar stemmen daar. <laughs> ja. Ja. Nou ja, dan is het zo. Ik vind het in ieder geval gewoon een hele mooie ervaring. Oh, gelijk. Dat, ja, dat is nou de goede hey, hey, mentaliteit. Hey, hey, Joan, de vraag, de vraag. Uh, zit die toy ook in de koffer? Uh, nee, dit is nog een verrassing. Ah, kom oh, Jezus. Verrassing. Oh, is maar. Jezus. Heel klein Dit is een nachtprogramma, joh. Dat niemand luistert. Niemand geeft ons een <lacht> is <prime wetselen. lacht> En bovendien, als jij die toy niet op hebt, dan stemmen wij ook nog voor een rare oostblokker. Dat dacht ik wel. <lacht> wij willen die tooi. Joon, okay. gaat die ja. bij? En we willen ook violen. Willen we ook. Zit die in de, in de koffer? Uh, nou, er zit, er zit heel veel in mijn koffer. mijn koffer weegt volgens mij echt zwaarder dan, dan, dan mag. Ja, nou, echt, zit die tooi erin? Ik heb gezet, Maar, eh... Uh, nou, er zit in mijn koffer geen tooi in ieder geval. Okay. Zit er ja. iets anders raars in wat we misschien dan aan de mensen kunnen vertellen? Ik zeg: Kouwboylaar, ja. weet weten ja, wel. Ja, mijn knuffel zit erin. Je knuffel? Hoe heet ja, knuffel. hij? Ja, mijn knuffel. Hij heet. Nou, kijk, het is een schaap. Ja. En hij heet Schaap. Dus hij heet gaat. Is dit serieus? Ja, nou, dus de klief. Is, is dat ook een soort talisman voor je? Ik wil niet vervelend doen. Ik vond die tooi al wat door, uh, Joon. Maar, maar als je nu ook nog een scha schaap hebt een schaap. Nee, waar je mee in bel ligt, het nou, steeds is toch leuk, jongen. Hoe is je jurk geworden, Joon? Ja, hij is prachtig hoor. Ik Wie ben heeft hem er ook weer gemaakt? Ik ben het uh, vergeten. Mooier dan ik, uh, dan ik dacht. ja. Wat voor, wat voor stijl is je jurk? Een beetje Vind... Indiaanse-achtige stijl. Waar ook een tooi ook wel leuk bij past. <laughs> <laughs> ja, wat is. de is gewoon, uh, ik heb het. Uh, yeah. Victor Westering heeft hem ontworpen en oh, ik heb samen. Oh, met hem, uh, ja, rond de tafel gezeten. En. Uh, en? Ja, ja, het is prachtig. Wat voor snel zou je doen? Hè? Ik werd wakker met een idee s'nachts en uiteindelijk uh, ja, hebben we dat een beetje toegepast. En, Wa nu... en, en was, oh, was, he, werd je vorige vorig jaar nou ook wakker met het idee om een tooi op te doen, of niet? Ja, dat klopt. Oh, ja. Oh, ja, dus telkens als jij wakker wordt met een idee, dan voer je het uit. Ja, precies. God, als dat ik dat zou doen, was ik een soort konijn? <laughs> Nou ja, goed. We hebben het over. Ga je het, het hoofdnooien halen, denk je? Bren. Wat ik je nog één keer? Die gaat de halve finale, hè? die is de 24ste, hè? dat heet dan de, ja. de halve finale. Ja, dan worden we eigenlijk altijd uitgeflikkerd. Dan we uitgeflikkerd. Wat maakt nou, ja, het is een leuk liedje en zo, maar wat is je geheim waardoor die arme Oostblokkers oh. denken: ach, die Joan, die lieve Indiaan, ja. die moeten we het maar eens een keer gunnen. Ik, ik heb geen idee. Ik krijg gewoon mijn liedjes in en ik zie wel wat er gebeurt. Ik, ja, je hebt gelijk ook. Ik, ja. Dus Hé, hey Joan, je, je bent ja. toch al half Turks? Ja, dat klopt. Verwacht je nou ook dan stemmen uit Turkije? Want ik bedoel, die, hebben we die... de Turkse kaart gespeeld, ja. Ja, want ja, kijk, Turkije die geeft sowieso die, die punten niet aan Cyprus, want die hebben dan ook weer ruzie met elkaar. Nou, en, en dan denken ze ja, aan nou, wie zullen we dat geven. En dan hebben wij zelf een half uh, Turkse Indiaan... En misschien trek je dan die tien punten binnen. Ja, maar je zou met je vlaggetjes... dat je tussen de vlaggetjes, alle Nederlandse vlaggetjes... ook nog een Turks vlaggetje wappert af. De, ja, precies. Dat je gewoon ja. denkt, de, voor de Turkse sympathie Ja, waarom niet? Dat is slim. Ja, ik, ben, uh, Turkije, ik ben naar Turkije geweest, ik ben uit Istanbul geweest drie dagen voor promoties. Dat was heel erg leuk. En, okay. ja, ik werd er wel heel erg uh, blij ontvangen door de mensen waar heel ah, mijn liefde voor ik hoor Dat op. is slim, dat is ja, slim. Kijk, niet, wie is de tijd. de, de, de tijd. Er wordt da van tevoren ja, over nagedacht. Ja. Weet je wat we doen? We gaan naar Turkije en dan halen we even die punt op. Nou, nou, nou, voor ja. ons heb je. Heb je oh, we mogen natuurlijk niet op je stemmen. <laughs> Shit. <Nee. laughs> nou ja, toch, Geen. 10 punten is dus ook leuk of haal je dat niet te alles? 12 toch? Doe ze een Jan. Doe Ja, ik kijk nooit, joh, ik ben genicht. <laughs> Ja, dat is toch zo? kijk ja, even en, wel. Nou, Ik beloof hierbij ja, dat als niet. Joan de tweede half nou, finale wint, of, of, of doorgaat, ja, zeg maar, nou, dat doe ik met je dan mee. kijk ik het hoofdtoernooi. Uh, Joan, als jij naar de finale gaat, gaan Jan en ik allebei gewoon met z'n tweeën live kijken. Nou, ja. dat is nog heel wat voor ons. Ja, nou, dat is meer dan ah, heel ah. wat, hoor. Dankjewel. Is, dat is een eer is dat. Hé, hey, trouwens, nog, laten we nog heel even terugkomen op, op die uh, tooi. Want, want de vara, dat, dat socialistische rode nou, tuig, wat een die werd toen verzonnen dat de hele Indianenstam liep te janken om jou. Om jouw hoofdtooi, dat rambamgedoe. En, en, ja. en uh, jij was helemaal in zak en as, heb ik gehoord, toch? Nou, ik vond, het heel, ik vond het een beetje teleurstellend en jammer. Maar... Ja, het was dus een stom ja. grapje, maar ja, goed, uh, daar heb je de, de vara nou eenmaal voor. En je gaat toch niet daarom die tooi niet meer opdoen, hè? Nee, nee, nee, zoiets uh, dat zou ik niet doen, nee. Oké, okay, dus jij ook, hebt hem gewoon op, mooi. Wij zijn ook weer zo. Want we vinden echt tooi, als we heel eerlijk zijn, vinden we het eigenlijk niks. Maar bij jou kan het dan weer wel. Mm -hmm. Toch, ja? Ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, Joan, uh, ik denk dat jij uh, die, als je die toy op hebt, kanshebber bent. En niet alleen kanshebber, maar oh ja. gewoon uh, uh, nou winnaar. Iets, nou, ik het ook. Het had toch iets te maken met het feit dat je vroeger altijd cowboytje en Indiaantje met vriendje speelt, hè? Ja, dat klopt. Ja, nou, dat is dat dat het verhaal maken met nog het een liedje, daar gaat het liedje over. Oh, en, uh, oh. Zing oh. ja, oh. je, je een liedje? Ja, ja, nou, ik, ja. Weet je hoe het heet, Joan? Nou, ik heb het liedje zelf. Gegeven, leuk. Dat is gewoon een verhaal van, ja, van vroeger, een herinnering voor mij. En. Uh, ja, veren staan voor mij voor vrijheid en dat ik mag zijn wie ik ben. En ik draag ja, bijna elke dag veren, maar al sinds twee of drie jaar of zoiets. Oh ja joh, veren is hebben een symbool. Een speciale betekenis voor mij. Vrijheid. Ja. Je bent gewoon gek ja. Op veren. Ja, zeker. Nou, die cowboy, hè? is die er nog steeds of is die. Uh... Ja, hij bestaat nog wel, maar hij, uh, we leven allebei ons eigen leven. Ah, oh, het, het is niet uh... zomaar je vaste cowboy geworden. Ja, dat is zo hoop hey Kouwberg nee, nee, nee, nee. Dat de, de zon, gaat de zon tegemoet. Ja, dus jullie ja, zijn niet uh, Lonsum, met elkaar uh, vredespijpen? Nee, nee, dat hebben we nog niet gedaan. Nee. Ja. <laughs> nou meid, wie weet, als je wint dan... Uh, je weet het maar nooit. Precies, hey, uh, je weet het nooit. Hey, mag je, ja, je moet zo met het vliegtuig, ik over, over een paar uurtjes moet je al vliegen. Dus uh, ja. uh, mag, mag ik uh, van, van, van de echte Jan en, en, de, en de voltallige echte Jan en crew, en dat zijn heel wat mensen! Oh. Uh, Alle voor het ja, raam. Ja, ze staan nu. allemaal nu te klappen achter me. Uh, te gillen ook. Uh, je heel veel succes wensen. Ja, dankjewel. Hey, je, bedankt. Als je alsjeblieft naar die finale gaan? Want ja. ik schaam me, iedere keer. Ik schaam me kan ook kapot. 13e ja. dertiende in de halve finale. Ja. Achter Malta en zo. Ja, Weet ja, je wel, dan, dat kan echt niet. Heb je alleen, alleen een doofstomme Maltese dan nacht hier gelaten? En die wordt dan veertiende en dan wordt Nederland dan de dertiende. Gaan we dus niet doen, hè? Joan, dit is een hard onder de riem, he. dat begrijp je. Dat is een nou, de rug. consequenties trekken als het wel gebeurt, hè. Ja. Meteen verdwijnen, nooit meer terugkomen. Ja, dan, dan, okay. dan, dan, dan gooien we net als, je, als, als, als bij de Indianen, dan maken we een reservaat voor je. Dan gooien we erin en met, met een paar flesjes uh, vuurwater. En een casino. Ja, en een casino. <laughs> oh, sure. Goed, nou, okay. succes ermee. Joe Ik hoop dat het drukje te groot ja, wordt nou. Je kunt Ontzettend het. Bedankt. Je bent en, onze held. Ja, en, en, en uh, okay. laat ons uh, niet in de steek en stel ons alsjeblieft niet teleur en, en doe lekker je best, meid. Ik, door, ik zeg Bij Fijne nacht. Doeg. Dag Jan. Da's cool. Doei. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. In de aanloop naar de verkiezingen zoekt de PvdA onder leiding van Samson. Vooral de hoek van... Ja, en dus de confrontatie met de SP. Is dat verstandig? En zo ja, voor wie? We vragen het onze hoofdgast. Lutsje Kobi. Nou Luts, is het verstandig? Nou, ik denk dat het verstandig is dat we... Op een heel aantal punten waar we samen... De sociale doelstellingen moeten halen, namelijk de lasten voor de lage inkomens en de middeninkomens, en uh, goede arbeidsvoorwaarden, bestrijden van het ontslagrecht, dat soort zaken, dat zijn uh, op heel veel punten, hebben elkaar hard nodig tegen toch het rechtse Nederland. Ja, maar, dus Luch, ik ben meer van het soort... Wacht uh, even, het is de grote concurrent hoor. Nou, ik denk in sommige opzichten uh, concurrent, maar ook in sommige opzichten uh, wel de partij... waar wij een aantal doelstellingen samen uh, zeg maar, moeten verwezenlijken. Maar goed, uh, met z'n tweeën tegen het grote rechts in Nederland... volgens mij is het rechtsblok nog steeds groter nou, dan die ik twee. Nou, ik denk ook op GroenLinks dat die uh, een linkse, linkse veren weer wat uh, neer laten gelden. Ja. Nou, die zitten ah, gewoon ja, lekker en in die Koenhoes-akkoord. Nee, uh, dus het zou hebben. mooi zijn dat CDA weer wat sociaal ik gaat worden. He? Dat zie ik ook wel. Die zie ik ook wel uh... nou, de kandidaten van het ja. CDA die hebben gezegd dat ze graag weer met de PvdA nou, willen regeren. Hoor ik ook. Als ik het strategisch beraad, uh, zeg maar, uh, zie, dan denk ik van nou, komen ze heel hele in de goede richting. Alleen, ja, ik moet eerst nog wel even bijkomen van uh, het beleid wat ze de afgelopen paar jaar hebben gevoerd. Jij bent nog niet klaar om die, om die glibbers aan tafel te laten? Nou, ik denk er dat er eerst nog even weer wat vertrouwen weer moet, moet groeien. dat knievalletje moet komen, ja. Maar, maar hoe, hoe kunnen ze dat, dat vertrouwen dan weer uh, opbouwen? Nou, ik denk dat de leider daarbij een hele belangrijke rol is. Het aantal Kamerleden wat daar zeg maar, echt een sociale gezicht bij heeft. Het Nou, Ze dus moeten zich helemaal aan de PvdA aanpassen dus. Nee, ze moeten zich uh, in hun eigen uh, positie van hun uh, de sociaal-democratische doelen, die ook zij zeker altijd hadden, uh, dat ze die weer centraal gaan stellen en niet, uh, maar niet zij stoppen. Zij moeten zich een beetje aan jullie aanpassen, want jullie waren de laatste uh, keer die de uh, stekker uit de uh, samenwerking hebben getrokken. Ja, die, die formulering uh, die is voor jou. Maar nou, ik dat denk ging dat, uh, was, dat ging toch, uh, de sociaal-democratische. Weet je dat niet meer? En de sociale. Aspecten uh, weer centraal moeten komen te staan, dat je die ook echt uh, ja, volledig uitdragen en daarin ook uh, concreet uh, beleid maken, ja, dan kom je wel weer bij elkaar. Maar begrijp ik nou goed, betekent moet niet het dat je wel uh, aanpast, maar, PVA... maar dat je voor dezelfde PVA... doelen gaat staan. Moet er nou PvdA nou een soort brug gaan vormen tussen de SP en het CDA? Is dat het verhaal? Ja. Weet ik niet of dat een brug is, dat is jouw conclusie. Nou, ja, ik, ik denk, ik denk dat het belangrijk is Zit dat. Dat wel lijkt me. Ja, zo. maar goed, bij die partijen mag je wel verwachten. Uh, en dat is uh, de insteken. Of dat aan nou een brug is of uh, dat je daar samenkomt is mooi. Maar dat, uh, de doelstelling is natuurlijk altijd in wat voor land wil je dat wat, wat wel leven. En uh, wat onze partijen, wat mij betreft, is dat een land. Wanneer in ieder geval een heel aantal zaken die we, waar we altijd jarenlang voor hebben geknopt. Voor de verzorgingstaat van Nederland. Waarbij het gaat om zorg, onderwijs. Waarbij de laaginkomens en de middeninkomens uh, zeg maar minder eh uh... Belast worden dan het nu gebeurt. En niet dat de belag. hoge inkomens een belangrijke bijdrage leveren ook aan de welvaart uh, van dat, ons land. Maar dat doen de ze lasten. Toch? met 52% belasting. Ja, oké. Okay. Maar dat is denk ik ook een uh, heel belangrijk uh, principe. Dat je, dat je ziet uh, dat de afgelopen jaren vooral de kwetsbare groepen in onze uh, samenleving heel erg op hun laars hebben gehad. Nou, dat vind ik niet uh, passen bij een uh, sociaal-democratie. Nee, is wel zo. Maar als, je, als ja. je ziet dat de mensen die uh, wat meer verdienen. zo vreselijk veel hoef je niet te verdienen die 52-schaal te komen, nee. uh, uh, meer dan de helft van hun, uh, van hun inkomen inleveren. En ik hoorde PvdA altijd zeggen van ja, het wordt, wordt is tijd dat we het eerlijker gaan verdelen. Nou, dan zou ik een keer een vlaktax ingevoeren. Nou, ja, ik denk dat je op een heel aantal punten, zoals bijvoorbeeld bij gezondheidszorg, dat je daar uh, naar, uh, weer naar inkomen uh, zeg maar, gaat belasten. Dat zeg maar zijn, Lus, mag ik, mag, ja. heb jij nou dat je nou dus het gevoel dat dat solidariteitsval, ik snap het wel hoor, maar dat de, dat de mensen op een gegeven moment gaan denken: joh, wat doe ik mijn best eigenlijk nog voor? Ik wat ik wat alles wat ik. Het is leuk hoor, ik, Jan heeft het terecht. Je hoeft echt niet zo verschrikkelijk veel te verdienen om in 52 procent. Dat is meer dan de helft. Ik heb het euro. over de hele grote inkomens. Ja, heen. maar dat denk ik niet. Ik denk dat je het over ja. niet zo'n hele grote ja. inkomens hebt. Want anders is het niet op te brengen. Ja. Dus kan je je voorstellen dat mensen op een gegeven moment zeggen... Joh, ik krijg lekker een de tandje met z'n allen. Ik ga, ik ga het nog een baantje erbij nemen. Dus dat solidariteitsbeginsel... werkt dan niet in de halve mensen op een gegeven moment... een beetje op gaan geven. Denk maar, maar, ja, kijk, laat maar. ja, dat is, uh, het doet net alsof solidair uh, met elkaar zijn uh, een opgave is. Nou, ik denk, dit is het helemaal niet. Ik maar denk je, dat je kunt dat ook het... te veel solidariteit in mensen Ja, precies. Maken. Maar teveel is denk ik niet. Goed, maar uh, te weinig is ook niet goed. En dat is wat er. Daar vinden we het nu op te weinig. Zit, ja, wat wat wij, er uh, er zegt gebeurt. van de mensen. Nou, ja. als ik zie wat, wat er nou de afgelopen twee jaar. Uh, waar, waar die zeg maar. De, de groepen die daar echt uh, gepakt zijn. dat zijn. Uh, de mensen bij uh, de WSW. Het speciaal onderwijs, de lage inkomens. Kijkt naar de, Rutte had ons meer banen beloofd. Maar je dat ziet, dat zijn alleen van? maar baantjes geworden... waarvan je de, als je de vijf in een uh, dozijn hebt, nog niet van kan rondkomen. En dat zijn uh, zeg maar de zaken. Waarvan, en, en Als je kijkt naar, uh, naar gezondheidszorg, de echte zware lasten... Die, dat zijn de mensen toch die chronisch ziek zijn... en die veel van de gezondheidszorg gebruik maken. Maar die, mogen, dat zijn de, dat maar, zijn maar die worden nog niet gepakt? Hoe zijn ja, gepakt? Persoonsgebonden budget. Nee, dat, dat, gaat, zijn... dat gaat helemaal niet door. Nee, oké, okay, maar dat ging dus. Dat waren ja, allemaal bezuinigingen. Ja, maar dat gaat nu niet door. Ja, gelukkig. Uh, gelukkig Aangepast er... onderwijs gaat dat ook niet door. Dus dan kan je Gelukkig over... is er op een aantal punten uh, het tij uh, gekeerd. In hoeverre dat zal gebeuren, dat moet nu nog blijken. Omdat we nog niet eens uh, zeg maar aan de doorrekening van de pot zijn toegekomen. Ik ben er heel erg blij mee dat op die punten in ieder geval het tij een beetje gaat keren. Maar laten we wel zijn dat rechts-Nederland. En trouwens, wat er nu nog uh, in dit akkoord zit, is nog heel veel van het heel erg rechtse. Waarvan ik zeg, dat betekent dat je een verdere tweedeling in onze samenleving krijgt. Nou, kijk in de landen om je heen. Maar die heb je afgelopen week in. Maar die Port. tweedeling hou je toch, omdat je dus een linker- en een rechtervlak hebt. Als je, je kan uh, dan niet als linkervlak zeggen, ja, want uh, als, als de rechts aan de bewind is, is het een tweedeling. Nou, kun je vertellen, hm. als links en de beweging is ook, wanneer je vindt namelijk de rechtse nou, partij ja, dat er een tweedeling is? Ik denk, ik denk wat dat betreft meer in een sociaal Nederland. En, uh, nee, dat kan wel, maar er zijn ook heel veel mensen die daar niet in denken. Okay, maar ja, zou... dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat er heel veel mensen wel degelijk in denken. Maar dat zou op een gegeven moment ook ophouden met het denken. Want ze zeggen, ja, ik span me stelselmatig telkens weer meer in, meer in, meer in, meer in. Hup, wordt weer afgepakt. Nou werk nog een tandje harder, dan heb ik het weer terug. Hup, wordt weer afgepakt. Dat krijg je toch een beetje ja, een ik, gegeven denk, ik denk dat het belangrijk is dat je uh, ziet uh, dat daar ook uh, zeg maar de dingen voor worden gedaan... waar we met elkaar ook voor willen staan. En wat, uh, denk ik, de, het, het vraagstuk voor solidariteit. Ik, ik ben bijvoorbeeld zelf iemand die... Uh, ik heb hiervoor ook uh, altijd uh, baan gehad... waarbij ik op dat uh, percentage zat van uh, 5%, Ik ben lange tijd directeur van de GGD geweest. Die verdiende best goed. Nou, in de Kamer verdien je ook toch genoeg? Ik het, uh, 2, vind je dat ook goed. Dus ik, Maar ik ben ook altijd, zeg maar, met plezier betaal ik gewoon, zeg maar, dingen waarvan. Ja, dat ik... kan wel, maar sommige nee, mensen doen dat niet meer. Laat me ook even uitspreken dan. Ja, baas. Uh, ja, baas. <laughs> uh, Wat vind ik uh, uh, zie dat als een overheid goed functioneert, en daar heeft het denk ik uh, toch wel heel veel uh, mee te maken, als, als die twee niet, uh, niet met elkaar matchen. Als je uh, je belasting betaalt en je ziet dat het belastinggeld eigenlijk verkwanseld wordt... en niet aan de zaken besteed nou, wordt... waarvan leuk, nee. jij vindt ja. dat het daar eigenlijk aan besteed moet worden. Uh, daar moeten we heel hard aan werken in ons land. We nou, je moeten je efficiënter maken dat de zorg... geld voor zorg weer naar de zorg gaat. Ja. Dat we niet uh, het hele gedonder van uh, bonus en zo wegwezen. Ja, mee. nee, maar dat is Niemand is voor nee, maar dat zijn de belastingbetaler. Als je het maar over belastingbetalen hebt... als je het ja. over zijn dat de dingen waarvan mensen zeggen... daar heb ik geen zin meer om daar belasting te betalen. je hebt mensen die zeggen... Ik belasting, maar ik betaal ook nog eens een keer. Kijk, nergens subsidie voor die mijn buurman ja. wel krijgt. En ja. dingen worden inkomensafhankelijk gemaakt. crashes, boetes, zorg, verzinnen het allemaal maar. Dus er zijn zo ontzettend veel manieren waarop die bepaalde groep ja. wordt belast. Niet alleen via de belasting, maar ook via allerlei nee, al dan niet ontvangen uh, toelages ja. of toe. Dat, dat uh, je wel een spoor voor komen bijstaan. Ik heb wel eens gevraagd, aan, een vraag ook aan jou. Waarom kun je daar niet gewoon duidelijk over zijn? Waarom kun je gewoon zeggen: Nou, Jan, moet je horen. Uh, die solidariteit van ons, hè, van mij, Ja, van die Rutte. gaat even op jouw schouder. lasten. Die, die, die, die, die is uh, prima, lorten. maar die kost je dit. Ja. Nou, verder geen gezeik. Dat is een beetje wat Jan ja. ook zegt met die vlaktax. Waarom moet het zo onduidelijk? Waarom is het niet gewoon van, nou, 40 dat ben je kwijt. en verder lullen we er niet meer ja. over. Waarom moet er altijd over gejokt worden? Dat vind ik zo erg. Ja, nou, ik, ik weet niet of er over nou, ja, wordt. een beetje ja. vaag over gedaan. Links wordt hier een beetje gedaan, daar wordt hier een maar beetje... Ja. Nou ja, kijk, wat jokken, wat, wat denk ik dat Jan bedoelt... is dat er telkens malen wordt geroepen... Uh, dus de, de sterkste schouders mogen ook wel een keer de, de zwaarste lasten ja. dragen. En dat doen ze al, ik weet niet hoe lang. Ja, maar dat, dat zit daar heel... in uh... nou, Een element wat me daar dus bijzonder en extra in stoort... Uh. is dat er ook zo... Vaag en kronkelig over gedaan wordt. Ja, ja. Dat, dat het nooit een keer duidelijk wordt. Wat jij, wat jij zegt is eigenlijk: Nou, ik vind het fijn dat ik die belasting kan betalen. Ik vind het heerlijk om een bijdrage aan die staat. Ik denk dat heel veel mensen er zo over ja. denken. Maar nou, niet weer dan achter mijn rug nog wat weer een stukje weggraven. Nee, ik dat denk is. dat dat mensen zo irriteert. Ja. Maar kun je, waarom kun je niet zeggen: joh, Moet je horen, we gaan het heel duidelijk maken. Ja, het zou natuurlijk het mooiste zijn. De stem van PvdA betekent dit. Ja, precies. Het, het zou natuurlijk het mooiste zijn, want het, uiteindelijk wat je wil... is dat iedereen kansen heeft en, en houdt in dit, uh, in dit leven. Ja. Als je het hebt over belastingen, daar hebben we een heel ingewikkeld systeem van gemaakt. En uiteindelijk, uh, waarom het uh, uiteindelijk toch het, op deze discussie terechtkomt... is dat uh, een hoog inkomen voor een tientje voor uh, mei per maand... Uh, iemand die uh, 90.000 jaar uh, verdient, zeg maar, is het voor een tientje in de maand een uh, en, en verhoging is niet, is niet echt voelbaar. Maar voor iemand die maar 1600 in de maand heeft... is dat heel voelbaar. Ja, natuurlijk. En nee, Maar in, tien tientjes wel, Lutz. Dus die, ja, tien, die, die ene wordt hier weggehaald, die andere daar. En op een gegeven moment zijn het de tien. En dan ben ik er één tientje kwijt. Dan ben ik het tien kwijt. Dat voel ik ook. Ja. Ik heb, en, ja. Je, dus, dus, dus die ongelijkheid, die, die accepteren veel mensen, denk ik wel. Maar niet dat het dood genoeg is. Dat is het. En heb we nog, uh, uh, nog een vraag, als het ook over gaat over solidariteit. Is het solidair om als uh, de, uh, zeg maar iemand weet ik, van met een WW-uitkering... die heeft uh, een ziekte en die gaat dan naar het ziekenhuis... en die zegt, joh, ik heb uh, weet ik veel, uh, al heel mijn leven slecht uh, gegeten. Ik heb nu last van mijn maag, uh, wil je maken? Dat ze zeggen, nou ja, goed, dat is dan 2 euro. En dan gaat iemand die zich helemaal de touwtjes werkt... die gaat erheen en die zegt, ik was van mijn maag... want ik heb altijd slecht gegeten. En dat ze zeggen, nou, dat kost dan 2,5 ton. Is dat dan solidair? In nee, over inkomensafhankelijke zorg. Ik, vind het, ik moet er bijna van huilen. Dat is, uh, ik denk dat het, als het gaat om het inkomensafhankelijke... dat daar in dat systeem uh, verwerkt moet zijn... dat je uiteindelijk, hè, naar, naar rato, naar draagkracht... in principe allemaal ongeveer op het, uh, het gelijke vlak. Dan zit je op wat, wat voor de ene vier gulden is heel veel... is voor een andere vierhonderd nee, Ze hebben allemaal tegelijk blut, dat is eigenlijk de redenering. Nee, nee kijk, ja, je moet wel even naar de kwaliteit... Uh, nou, verdienen. de sociaal lage economische klassen... die roken het meeste, ik... die drinken het meest, die eten ja, het slechtste. Die kant he? moeten we denk ik niet op, die Nee, die kant moeten we wel dan, dan dan dan dan, even, uh, Wat ons land sowieso zo veel meer zou moeten doen... is dat we veel meer aan preventie uh, zouden moeten... over hoe is het jij tegenover de patat-taks? Nee, maar ik wel even naar, naar dat aspect van de solidariteit nog. Ik heb ook een tijd in Amerika gewoond... en heb daar gezien en meegemaakt dat je... Uh, ja, zo verzoek het allemaal maar uit. En dan kom je dus bij een, uh, een ziekenhuis en dan moet, er, moet je eerst betalen... voordat je zeg maar... Ja, ja een wordt. hele grote... Uh, maar dat is iets anders. Uh, en Elke, nee, nee, nee we als je het hebt over van de, de zin... en Eigenlijk stellen jullie dat de discussie, de zin en onzin van solidariteit. Nee, ik stel dus de discussie dat solidariteit ook een bepaald soort kent zo, bovengrens grenzen. heeft. Ja, dat is het ook. En dat, dat er dan continu zo. en stelselmatig wordt geprobeerd om er toch omheen te werken. En te zeggen, nou, daar kan er een klein beetje bij. Want anders moeten we impopulaire dingen doen. Dat is ja, de andere kant. Maar dan kom je toch bij die discussie uit... dat op een gegeven moment iemand die, die zelf vindt dat hij veel te veel uh, moet bijdragen... Uh, daar ook niet het beeld bij heeft dat de, dat de kwaliteit verbeterd wordt. Wij zitten al vanaf, ik denk al wel 30, 40 jaar in... dat we steeds meer geld in bijvoorbeeld gezondheidszorg hebben gestopt, maar uiteindelijk helemaal niet gezonder zijn geworden. Dat soort type verminderde meerwaardes... maakt dat we op een gegeven moment een discussie gaan voeren over belastingen. Maar eigenlijk moeten we het eerst hebben weer over die kwaliteit okay, van zorg. Uh, we gaan even naar het 1 uh, uur en we praten straks verder met Lutje Kobi uh, bij echte We zijn straks. nog Tot helemaal niet klaar. En zo is mijn net. Dat dat het me net. Tot ah.